Verneemt de vele en dikwijls vreemde avonturen van de familie Wilkinson, te weten vader Roderick, moeder Jean, zoon Roddy en dochter Sheila. Deze eerste aflevering draagt ons motto Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. GELUIDEN. Goedenavond, beste luisteraars. Voor zover we nog geen kennis hebben gemaakt, mag ik me misschien even aan u voorstellen. Mijn naam is Roderick Wilkinson. Misschien zegt de naam u iets, misschien ook helemaal niets. In de afgelopen paar jaar ben ik wel eens in uw huiskamer te gast geweest, maar dit was zo incidenteel dat het waarschijnlijk niemand was in opgevallen. Dankzij de NCRV komt dan uw in En zult u regelmatig in de loop van de komende maanden van ons wel en we kennis kunnen nemen. Ik zeg we... ...want ik ben het hoofd van een gezin. Ja, ja. Man, vrouw, zoon en dochter. Waarvan ik mij dus een streng, maar strikt rechtvaardig hoofd mag noemen. Nu weet ik wel, men moet in het leven weten te nemen en te geven. Hé, hey, dat is dus raakjes en voortreffelijk rijm. Men kan niet altijd de boog gespannen houden. Mijn medelotgenoten zodat dat gaar niet willen toegeven. Nee, maar nee, er moet zo af en toe eens een kleine neiging tot toegeven overblijven. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat u over u heen moet laten lopen. Nee, nee, nee, nee. Laat niemand anders de broek aan hebben. Er is één kapitein op het schip en dat bent u, mijn heren. Als ik misschien ook iets zeggen mag. Want ik... laten we wel even heel eerlijk zijn, waar. Van wie is het huis? Juist. Het huis is van u. Laten we dat nooit vergeten. Mag ik even en tussen beiden? Mee... Pijnlijk punt. Wie betaalt de rekeningen? Haha. Laat dit even tot de deur dringen, mannenbroeders. Wie, oh wie, betaalt het gelach? Ja, als je me nou iets zou willen laten Ach, zeggen. neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. Uh, dames en heren, dit is Jean, mijn vrouw. En ze schijnt u ook iets te willen vertellen. Ga mm, je gang zien, neem je microfoon. Ik hoop niet dat u het mijn man kwalijk zult nemen. Maar hij heeft zo te horen weer last van zijn meerderwaardigheidscomplex... Mm -hmm. ...en van zijn aangeboren zuinigheid. Ja. Oh, de stakker heeft het niet gemakkelijk. Vader Worden is niet erg, maar vader zijn te meer... Dat is van Goethe. Hoort u, hij kent zijn klassieken. Ja, dat wel. Hm. Maar waar ik hier nou speciaal op wil doelen is dat hij brandt van verlangen... U deelgenoot te maken van zijn bezuinigingssysteem. Dat met de regelmaat van een kwartaal als een gruwelijk monster de kop opsteekt. En hem van een Dr. Jekyll tot een Mr. Hyde maakt. En dat begint dan ongeveer op de volgende manier. Het is de taak van ons allemaal de riemen nauwer aan te halen. Ja schat. Ja. Uh, ging me de boter nog eens aan. Ja. Wij moeten ons op de strijd voorbereiden. Ja schat. En standhouden. En standhouden, tuurlijk schat. Kijk eens naar deze tafel. Hij buigt door onder het voedsel. Oh, ik denk dat oh. de druk van de vier eieren nog wel zou kunnen dragen, liefste. Ik hou best van eieren, pap. Ja, maar drink het wat tot je door, dat terwijl wij een leger van een fabelachtige voornaamheid leiden, miljoenen medemensen van honger sterven. Dat was me nog niet opgevallen. Oh, een handvol simpele rijst per dag. Dat is het, het rantsoen voor sommige mensen in China of uh, ergens anders dan. Oh, uh, Papi, ik hou best van rijst. Laten we morgen rijst eten, man. Familie is in de reden, zoon. Nee, ik zal jullie iets vertellen. Ik jullie wat vertellen wat ik ervan denk, brevjoor. Wij leven zwaar boven onze draagkracht. We eten te veel, roken te veel, gebruiken te veel kolen, gas en elektriciteit. Daar moet iets aan gedaan worden. En dit gebeurt, zoals ik straks al zei, elke drie maanden nadat wij de elektriciteitsrekening hebben ontvangen. en net voordat ik de kinderen naar bed heb gebracht. Ja, als ik dan weer beneden kom, zit hij heel erg somber in zijn dooie eentje. met voor zich, in volgorde van belangrijkheid, twee checkboeken. Negen facturen van plaatselijke handelaren. Een boekje met herleidingstabellen. Het laatst ontvangen budget van de inkomstenbelasting. Twaalf stukjes papier met de meest bizarre getekende poppetjes. En een brochure genaamd Hoe plant ik mijn eigen tabak. Nou, en dan is de avond begonnen. Drie slagen op de gong, voetlicht aan, doek halen, eerste bedrijf, eerste toneel. Ja, dan hebben we hier nog iets anders. Hier, licht, <lacht> licht, kijk eens even. Heb je die rekening gezien? Hier, kijk eens, hier. Nee, ik ga die leidingen toch eens nakijken zeg. Ik ben er zeker van dat wij de meeste stroom van de hele wijk gebruiken. Hier, kijk eens even, hier, moet je zien, moet je zien, hier. <lacht> rekening van de gemeentelijke waterleiding. Wat ter wereld, verklaar me we dat eens even, zien. wat ter wereld moet dat nou betekenen. 134 gold, Dat staat er 27 cents. <lacht> Exploiteren we soms een openbare badgelegenheid of zoiets. Nee, dat is nog uit de tijd toen jij zo'n nodige sproeier moest hebben. Wat? Huh? Weet je dat niet meer, schat? Wie? Nee. Je wilde toch proberen of je van de achtertuin een sawa kon maken? Oh ja, nou ja, goed. Dat mm -hmm. is, kan wel, ja. Hé, e, e, maar hier, dit, kijk nou, dit is even, dit is even. Hier, kruidenier, nou. kruiden, kruidenier, kruidenier staat er, kruidenier waren. Hier zo. Aan die rekening te zien heb ik alleen het geld opgebracht voor de kruidenier zijn nieuwe huis en zijn auto. En heb ik voor een niet te verwaarlozen gedeelte tot de opvoedingskosten van zijn kinderen bijgedragen. Die vent, die moest mij eigenlijk medefilm maken. Hier, 54 gulden en 11 cent. Nee, 12 cent. Hier, voor kuideniers waren. Dat is toch bespottelijk? Nee, Jean, nee, nee, nee. Aan deze verkwisting op grote schaal moet paal en perk gesteld worden. Ja, maar dat is de prijs die je vandaag de dag moet betalen voor dat soort dingen, schat. Dat is toch waanzin, kindje. toch nonsens wat je daar zat te verkopen, nietwaar? We moeten kopen wat we nodig hebben. Nee, weet je wat we doen? Laat mij morgen de boodschap maar eens doen. Ja, goed idee. Zeg, luister eens, weet je wat ik ga doen? Nou, ik ben benieuwd. Dan neem ik een tientje mee Hm? En daarmee haal ik al de kruidenier zwaren die we voor een hele week nodig hebben. En het mooiste komt nog. Het mooiste is namelijk dat ik nog geld mee terugbreng ook. Mam, wat gaat papi doen? Papi gaat een hele knappe papa worden. Hij gaat alle boodschappen voor mami doen. Ja, zeg, waar is de boodschappen, man? Hier, schatje. Je kunt beter deze grote meenemen. Mag ik met je mee, pap? Hoi, ik oh, ja. ook, pap. Natuurlijk, goed idee. Jullie gaan met hem mee. Ja, Haha. Dan ga je je eerste lessen en zuinigheid krijgen. Wachtig. Fruits, je Fruit. nou, Jongens, maak een beetje voor want we hebben een heleboel te doen. Nou, zijn we klaar? Uh, ja. Goed, ja. kom ik. Dag. Dag. Dag, Dag. Dag schatjes. Dag, schatjes. Dag Goedemiddag, meneer Henry. Goedemiddag, meneer. Mijn naam is Wilkinson. Ah, juist. Ja. Hoe is dat, de vrouw? Dank u zeer, buitengewoon, dank u. Uh, ja, zij is. Uh, uh, kijk, uh, mm. ik doe vandaag voor haar de boodschappen, pref u al. Oh, zo doe ik ja. ja, ja, ja, ja. Nou, uh, wat zullen we ermee beginnen? Beginnen, ja. Men moet beginnen om te beginnen. Boter. Boter. Boter. boter. Alsjeblieft, Een rond ah, boter. Ah, ja. ah romboter juist. En eieren? Uh, Natuurlijk. Eieren voor de kleintjes. Uh, twaalf is dat genoeg. Twaalf is genoeg, meneer Henry, ja. ja. ja. ach we staan toch in de buurt een bacon. bacon hè? Laten we zeggen, een uh, of zo. Een uh, pond of zo. Ja, ja. Ja, kijk u eens. Oh. Alsjeblieft. Ziet er mooi uit, hè? Bacon, eieren. Ja. Oh, ja. Mooi. Nog kaas gewend? Uh, kaas. Natuurlijk, kaas, ja. Kaas. Uh, kaas. Ja, dat alsjeblieft. ja, Kaas. Oh. Hoeveel, uh, mm. meneer meneer, is dat toch nu toe? Mm. Hoeveel, meneer? Mm. Mm. <hums> nou, dat <rupte. hums> dat zijn er al tien, meneer. Tien. Nee, ik bedoel niet het aantal, ik bedoel mm. in geld. Hoeveel is het? Tien? Tien tien gulden, meneer. Wat zegt u nou, een tientje? Ja, meneer. boter, beken, eieren, kaas, tientje? Ja, ja dat klopt, meneer. Of je hem helemaal gooien, tientje? Met z'n tieten, meneer, ja. Ja. <hums> ja, ja, nee, ik begrijp het natuurlijk, ja, ja. Zet tien, meneer, ja. Eerste kwaliteit zeker. Eh, ja, dat is goed, meneer Henry. Eh, ja. En het eh, tomatenpuree. Meneer, uw vrouw heeft altijd tomatenpuree. Oh, oh, nou, tomatenpuree. Alsof, ja. ja. Ach, zeg, ik zie daar koekjes. Koekjes. Daar. Daar die, die. Ding is daar. Zeg, zullen we het ook nog wat uh, meenemen? Nee, uh, chocolaatjes, pap. Blikgroenten. Ik kan u vandaag de asperge in blik aanbevelen. Ah, over blik gesproken wil ik eigenlijk wel wat, wat vrucht op sap meenemen. Zeg. En vergeet He? nog ook het canarizaad niet. Een puddingkoeien, pap. Ja, ja. Oh, ik heb het hele beste gekregen, meneer. Oh, ja. Oh, ja. Ik heb het in verpakt. Ik zal er een pinnetje bij Doet u dat? Zeg, meneer Henry, zijn dat... Oh, geen zure uitjes. Mmm, ik ben stapelgek op zure uitjes. Zure uitjes, meneer. Oh. Uitstekend. Ja, ja, ja, kijk eens even. Ja, ik zo. Sprookjes, zo, hè. Lief. Een pinnetje. Ja, ja. Zo, eh. En als u nou ja. eens iets heel lekkers wilt eten. Nou, jullie Hier. Tibetanse worstjes. Ook oh, die moeten u beslist eens een keer gegeten hebben. Oh, ja. Papi? Ja? Er liggen die koffiebroodjes die je zo graag lust. O oh ja, ja, ja. laten we daar maar eens dat van meenemen. Ik ben namelijk stapelgek op koffiebroodjes, begrijpt u wel, ja, ja. Hoe dus gaat dat, Kijk, O oh, ja, praat Nee, meneer. Nee, nee, geen idee. Oh, nee. nee, nee. uh, uh, pap, uh, heb wel havermout? Havermout, havermout. Oh, pap, ja. kijk, daar eens. Meloenen. Meloenen, ben ik u ja. hier? Ja, ja, beloen, nee. meneer, mooi en rijp. Gegarandeerd geladen met zoete gezondheid. Hij <laughs> onder ons gezegd, ik ben eigenlijk... Stapel gek op baloenen. Dat wil ik zeggen. Ja. <laughs> ja. Ja, dus, ja. Houdt u dit nog lekker voor uzelf, meneer? Is dat, wat is dat, wat is dat? Ik heb net een klein zendinkje bloedbeuling aangekregen. Dat is toch niet waar? Ja. ja. Nee, nee. Ik ga er nog een stuk of drie in uw mandje stoppen, maar uh, houd voor uzelf. Allicht. Buitengewoon vriendelijk van u, dank u wel. Zo. Nou. Nou, dan zijn we er wel zo onderhand, niet? Hm? Ja, zijn we er wel. Blijft nog over: vermicelli, koffie, zeepoeder, bruine bonen, brood, de suiker, de zuurtjes, de wafeltjes en een stuk of wat kleine denkstegrijntjes. Maar die zal ik u wel laten brengen. Oh. Dat zijn we weer, Manny. Uh. Wacht, ik zal je even helpen met die manschap. Uh, ja. Manny heeft een meloen. Ja, nou dat is het dan. De rest komt straks. En? Alles goed gegaan? Ja, prachtig. Ja, betaald klinken de munt. Hoeveel was het bij elkaar? Uh, <clears throat> ja, uh, liefje, Roderick, kijk eens hier. de bank geweest? Naar de wat? De bank. En, en er was een meneer en die heeft een heleboel geld gegeven. Naar de bank? Bank. Roderick, laat mijn briefje zien. Alsjeblieft. je Kijken. Roomboter, bacon, eieren, kaas, tomatenpuree, canarizaad, puddingpoeder... Dure uitjes, braadvet. Heeft u dat er dan toch bij gedaan? Havermout, Meloen? Ja, meloen. Wat is de... Te... 42 Oef. gulden en 40 cent. Oh. Met mevrouw Wilkinson. Ja, meneer Henry. Nee, dank u. Nee, echt niet. Nee, vandaag niet. Goedendag, meneer Henry. Was dat meneer Henry? Dat was meneer Henry. Hij wilde weten of we soms nog walvisvoer nodig hadden. De tweede akte, dames, is zelfs nog beter. Het geneesmiddel. Nou ja, hiermee bedoel ik niet het geneesmiddel tegen vermeende verspilling. Nee, ik doel hier op het geneesmiddel tegen een echt vriend die te veel moppert. Als hij dan uw boodschappen heeft gedaan voor een tientje... En als hij nog steeds klaagt over het feit dat boven de stand geleefd wordt... ...dan heb ik twee manieren om hem klein te krijgen. Spits uw oren, mijn dames. Hier komt de eerste. <lacht> of ik een drukke dag heb gehad, vaartie. <lacht> ja, praat maar dat niet van, ze. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb ook een drukke dag gehad, toch? Oh, ja? Moven mij dan, je hebt alleen maar een Donald Duck zitten lezen. Oh, mag ik? Stel, jongens, vooruit, Kom, aan tafel zitten. Ja, jongens, kom. Handige wassen, hoop ik. Ja, goed zo. Ja. Dan gaan we aan tafel. Mm. Mm. Uh, ja. mm. Wacht je ergens op, schaap? Okay. Hé. Uh, Ach, uh, ja, ik bedoel... Ja, uh, uh, yeah Jean, wat... Wat is er te eten? Baap. Nee, wat? Wat? Nou, dat zei ik toch? Hier is brood en daar staat de margarine en de jam. Ja, natuurlijk, dat zie ik ook wel, maar ik bedoel... Ik bedoel, het, het maal, het maal, ik bedoel, wat schaft de pot wat we eten? Wat daar staat? Zeg, je wilt toch zeker niet aan het lunchje blijven? Nee, nee, dat niet natuurlijk, maar ik dacht toch meer dat... Lieveling, drinkt eh, het wel tot je door dat ze in China van een handje vol rijst moeten leven? Ja, dat is heel erg uh, naar natuurlijk, maar... Wat nou, ik jou bedoel? en dan zou jij twee maal per dag een uitgebreid maal willen hebben? Uh, je ontbijt nog niet eens meegerekend. Lieve schat, luister even naar me. Ik moet even... Mee... Roderick, de uh -huh. kwestie is dat hier in dit huis veel te veel gegeten wordt. Nee, nee, nee. Eenvoudig bruin brood met margarine is heel voedzaam. Lieve kind, dat zal ik geen moment tegenspreken. En natuurlijk is het voedzaam en zo, maar wat ik en, bedoel... En, en, dat is en, weer... en weet je wat zo belangrijk is? Het is vitaminrijk. Ja, ja. Het zit zo vol vitamine, maar wat dat nou, is... Nou, dit... wat wil je dan? He? En de jam daar, help nog een handje meer. Ja, ja, daar staat de jam, Ja. Als hij dan die maaltijd overleeft en als maar aan het mopper is, mag ik dan even refereren aan geneesmiddel nummer twee? Zeg, Jean, ben je nog haast klaar of nog niet? Ja, schatje, ja. Ik moet alleen mijn mantel nog aantrekken en dan kunnen we gaan. Jongen, jongen, jongen, wat is dat weer een lange tijd geleden dat wij bij de Metzels op bezoek geweest zijn, hè? Ja. Nou, ik vind het erg leuk dat ze uh, ons binnen verwachten. Oh, ik ook. Nou, eens kijken, dat is geleden, dat is geleden. Hé. Uh, hey. Deze. Wat heb je? Ja, jij, ja, je, je bent zo, hè? Uh, huh? ik, huh? ik weet niet, ik weet niet, maar er Eerst iets met die, met, met die jurk van je. Iets dat me mm. niet eerder is opgevallen. Met die jurk? Ja, die jurk, die jurk, ja. Oh. Oh, oh ja, dat is, dat is nog een oudje. Ik heb hem al jaren. Nee, ik wil hem afdragen, weet je. Trouwens, ik ga al mijn oude spullen eerst afdragen. Weet je waarom? Huh? Ik, nee, euh, Ja, luister, weet je, weet je zeker dat hij helemaal in orde is? Draai je nou eens even om, draai je nou eens even om, hè? Ja, ja. Ja, hier, hier, hier, wat moeten nou die stukjes op je ellebogen? Oh, dat. Oh, maak je daar maar geen zorg over. Zag je sterveling opvallen. Oh, ik zou er nou maar niet zo zeker van zijn dat ik jou was. Nee, jeans zijn zelfs van een... Opvallend vieze groene kleur. Hmm. Kijk hier, die mouwen, zegt die man. Oh, die mouwen zijn volkomen doorgesleten. Oh, die hou ik heus wel uit het gezicht. En die kale plek aan de voorkant zal ik ook wel een beetje verdoezelen. Hè? Ja, nou ja, ik weet niet wat dat is, hoor maar... Weet je, misschien komt het door die, die sjaal om je hoofd... dat ik steeds moet denken aan een uh, ding is. Nou ja, het is allemaal een beetje... showful, als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, wat een onzin. We zijn eenvoudig verplicht onze oude spullen het eerste af te dragen, weet je? Ja, zeker, maar niet zulke vodden en todden. Roderick, dit ja. jaar zijn wij niet in staat ons wat nieuws aan te schaffen. En daarom heb ik die zelfs van je vader gekeerd. Tja, ik dacht dat je die eigenlijk best op kantoor kon dragen. Het wordt misschien eentonig, maar als hij ook deze avonturen doorstaat en desondanks in zijn motterswemming vol hart, dan staat geneesmiddel nummer drie tot uw beschikking. Ik heb het voor mezelf de zogenaamde Oliver Twist genoemd. Maam, ik wil een beschuitje. Schiele mag geen beschuitje. Oh, Anders wil het zo graag. Uh, niet zeuren, Roddy. Ze mag er geen. Vanmiddag, dan mag Schiele weer een beschuitje hebben. Wat één beschuitje maar, is dat nou niet een beetje al te kras, Zeker, Jazeker, maar het is een rantsoen. Eigenlijk heeft ze middag beschuitje al gehad. Geen sprake van, Roddy. Je krijgt geen melk. Je hebt toch vanmorgen al wat te drinken gehad? Ja, vanmorgen, maar dan kan de kind niet toch zeker wel een glas melk krijgen? Nee, nee. Wij moeten drie dagen met een fles doen en het is vandaag pas maandag. Hey, mam, ik wil nog steeds een beschuit. Nee, Sheila. En mag ik nog melk? Melk, beschuit. De volgende week zijn we toe aan water en brood. Sheila, waar ga jij naartoe? poep? Ik ga eruit en ik kom terug met een tankwagen vol melk en een bakhuis vol beschuit. De moeilijkheid met deze wij leven boven onze standaardcel is, dat je van tevoren niet bekijken kan wanneer uw heer gemaal wordt geïnfecteerd. Tja, het is, het is net als griep. Ineens heeft hij het en dan moet hij het uitzieken en u kunt er heel weinig aan doen. Het beste is nog wel de rekening weg en hem binnen te houden. Ja, als u hem toch mocht toestaan het perceel te verlaten, dan loopt u de kans dat al de mensen die hij spreekt, wekenlang uw deur platlopen met oude kleren en zakjes kolen en wat te eten voor uw kinderen. Als hij dan een bezoek heeft gebracht aan het bureau voor de statistiek, dan kunt u wel van aannemen dat hij de crisis heeft gehad. Al de hoop heeft hij verloren. Ondergang en hongerdood staren hem aan in het bleke gelaat. En hij zit tegenover u aan de andere kant van de kachel met een potlood en een blad papier in de zwakke hand. Terwijl hij af en toe schril en naarlacht. 54, 74, 2 tiende. Blijft 8. 8. Dat is dan een totaal van. 16. Mm -hmm. Ik heb uh, net een paar dingen uitgerekend. Hè. Weet je wat ik gevonden heb? Nee, schade. We zijn bankroet, we zijn op de fles. Oh, maar dat heb je ja. vorig jaar toch ook geoendij? Ja, dat weet ik wel. De zaak is dat we al failliet waren in het eerste jaar van ons huwelijk. Zo. En waar hebben wij dan al die tijd van geleefd? Van geleefd, hè? Wacht jij maar eens even tot jij gehoord hebt. Dit. Weet jij hoeveel voedsel wij hebben gebruikt in de afgelopen zeven jaar? Nee liefst, hoeveel dan wel? Hier. Op de kop af 2000 kilo. Oh, niet te geloven. Niet ah. te geloven, ja zeker. Wil je weten hoeveel elektriciteit we dat doorgejaagd hebben? Als moed. 4200 kilowatt. Dat is een boel. Dat is een boel, hm? ja. Hier. luister eens even dat dit. Hier. Kranten. 500 gulden, melk mm -hmm. 1000 gulden, gas 1750 gulden, mm -hmm. vakanties 1800 gulden. Weet je voor hoeveel we hebben voor rook? Jij rookt alleen maar schaap. Huh? Oh, nou ja, goed, ik alleen dan. Al. Uh, sigaretten dan, maar uh, gulden. Moet je daar eens even goed over nadenken. Ja, ja, ik ben al bezig, ik ben al bezig. Ja. Nou, in kort gezegd, dit gezin, Jean, heeft gebruikt van eten, roken, kleren. Zo, om en daarnaast erbij, 10.000 gulden. 10.000 gulden, had ik het minst goed gerekend heb. Ach, werkelijk? Ja. Heb jij er wel eens over nagedacht dat voor een formaat huis je voor zo'n bedrag zou kunnen laten bouwen? Nou, een heel groot huis, denk ik zo. Een tempel. Een tempel. Een gebouw van sprookjesachtige schoonheid. Zien voor dat geld zouden we ons een met goud beslagen auto kunnen aanschaffen. Of een, of een jacht. Een jacht met alles erop en rand. Of een, of, of, of een wereldreis. Badend in wilde. Laten we het dan eens proberen, schat. Wat? Wat proberen? Wat proberen? In plaats van eten. Al ons geld lekker oppoppen. Dan hadden we misschien wel een jacht met alles drop en ram, of een uh, in goud gevatte auto. Ja, wat moeten wij nou met een jacht hebben, met een gouden auto? En daar zijn we weer. Nou, ik ga het eten klaarmaken, hoor. Wat wij vandaag de dag nodig hebben, dat zijn hecht door timmerde en degelijke voorstellen. Om onze riemen nou aan te halen. Om onze riemen nou aan te halen. En wat nou de aanstaande verjaardagen betreft, moeten we elke gedachte om iets te kopen over woord zetten. Iets te kopen? Iets te kopen. Iets te kopen. Wat? Nou ja, wat? Nieuwe dingen, nietwaar? Uh, stofzuiger, een ijskast. Voor mij een uh, nieuw vistuig of iets van die aard. Ja, ja. Of iets van die aard. Tja, weet je. Ik, uh, ik dacht net ergens aan. O oh ja, waaraan? Aan de rekeningen van de wasserij. Ja, nou, die zijn behoorlijk aan de hoge kant. Oh, heel behoorlijk. En daarom dacht ik zo, uh, als ik het nou eens zelf ga doen. Zelf doen? Mm -hmm, S'nachts. S'nachts? Ja, zo'n uur of drie per nacht. Zeg, hm. jij zou me dan mooi kunnen helpen dat ik mijn handen niet zo ruw maak. Ruwe handen? Ja, luister nou eens even, Jean, is er nog helemaal geen andere manier. Ja, om eerlijk te zijn, ja. Mevrouw Snodgrass, van hiernaast, weet je wel? Ja, ja. Die zei me, heel toevallig hoor, dat sinds haar man een wasmachine voor haar heeft gekocht... ...ze ik weet niet hoeveel geld op de wasserij heeft bespaard. Nou, ik heb nog wel eens andere verhalen gehoord. En, en weet je wat mooi van de zaak is? Mm. Dat er maar één het werk doet. Ja, de machine. Je draait eenvoudig een knopje om en een kind kan de was doen. Dat is allemaal heel leuk en aardig en zo, uh, maar... Overhemden, ondergoed, pilobroeken, zakdoeken, lakens... ...en ze bespaart... ...ja, ik weet niet precies hoeveel hoor, maar, maar ze bespaart massa's en massa's geld. Eigenlijk is het zo, hè, zegt mevrouw Snapplaas. Dat de machine zichzelf terugbetaalt aan zes maanden. Dat is knap, hè? Zo, zo, zo. Zij ze dat werkelijk? Mm -hmm. Nou, dan heb ik zo'n vermoeden dat jij en die mevrouw Snofkras me in de boot willen nemen. Ja, lieve schat, het enige wat ik probeer is jouw hoge wasserijrekeningen te besparen. Ja, ja. Ja, nou, goed. Goed, weet je wat we zullen doen? Hè? Mm -hmm. laten, wij, laten wij morgen nacht die proef met zelfwassen maar eens nemen. Uh, het is hard luisteren. Ik Dat weet natuurlijk vanzelf dat ik het leven aandeel in de zaak zal hebben, nietwaar? <laughs> Zodra de thee op is dien, hè, maken wij tijlen vol warm water klaar... en dan doen wij de vast voor de hele week. Uh, maar luister nou eens en even. In en uit. een paar uur is de hele boel gefixt. Goedemiddag, mevrouw, meneer. Dag, meneer. Oh, goedemiddag, meneer. Nee. Nee, kom eens... Uh, naar een wasmachine kijken. Graag meneer, graag. U begrijpt een, een kleintje maar hoor. Ja, maar dan ook een heel kleintje. Een heel kleintje, ja, ja, ja. ja. Nou, wat zegt u dan van, uh, van deze kleine machine? Welke waar? Nou. Oh. Hm. nou, die is wel heel erg klein, vind ik. Ach, ik, ik weet het niet, ik weet het niet, niet. Hij eh, lijkt mij groot genoeg hoor. Hoeveel stuks kunnen met deze in één keer gewassen worden? Een overhemd. Mooi, en wat nog meer? Nou, een, een, een, een overhemd. Ja, wat nog meer had ik vragen mag. Hey, alleen maar een overhemd. Overend? Een overhemd? Een overhemd, ja, ja. Hm. Oh. U weet misschien niet uit het hoofd. welke maat. Ik uh. <laughs> geloof dat we wel naar een iets grotere uh. moeten kijken. Uh, als ik niet onbescheiden ben, mag ik vragen uit hoeveel personen uw gezin bestaat? Uh, vier. Vier, ja, vier. Vier personen. Juist, meneer. Nou, dan vermoed ik dat deze hier de beste voor u is. Dat is de Marinders super Superluxe Console. Oh. Ja, wij zijn niet van plan. Het is wel een prachtige machine. Ja, het, ja, het zijn is niet van plan. een schoonheid mevrouw. Was alles. Ah. Wij zijn niet van plan. En droog toch, als ik me niet vergis. Ja, ja. wij zijn ja. niet van plan. Oh, meneer ik Kwaalijk. Ik, <coughs> ik probeer u aan uw verstand te brengen, meneer, dat we niet van plan zijn in een wasserij te beginnen. Wat wij zoeken is meer een gewone huistuin, en keukenwasmachine. Brijpt u wel, Op deze hier moet je een speciaal pand bouwen. Ja, wat zegt u dan van, van dit exemplaar? De Starwasher. Oh. Ik huh? uh, zou graag... Het is wel een prettig formaat. Ja, ja ideaal graag... voor een gezin van vier personen mevrouw. Ik zou graag... En de uitvoering is werkelijk af. Ja, ja, ik ja, zou ja. graag... Nee, ben ik kwalijk. <coughs> ik zou graag de prijs willen weten. De, de prijs, De prijs, ja. ja. Op het kaartje, meneer, ziet u wel, daar staat de prijs op. Ik uh, <coughs> wil graag die wasmachine voor één hemd. Nog eens even zien. <laughs> Deze. Dat, dat, dat, dat ukkie, meneer. Dat, dat kleine, honderdpondige kindermachientje, meneer. Wilt u hem thuis bezorgen? Thuis bezorgen? Uh, welke? Die daar. Die, oh. die, die grotere. Die, die was je. Jawel, meneer. Compleet ah. met de plaatsing enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heel graag, meneer. Daarna is het eenvoudig. Hij doorstaat de crisis en een paar dagen later is hij weer het ventje. Misschien een beetje ouder geworden, maar zeer vast erbeen. En hij vast pas huis weer door het huis. En dan krijgt hij de eerstvolgende maanden volkomen rust. Nog op een klaaie avond komt hij thuis als een toonbeeld van doffe ellende. Hij zit volkomen in de vernieling aan tafel en hij zegt: Het is de taak van ons allemaal de riemen nou aan te halen. Ja schat, geef me de boten nog eens aan. Zwift. Wij moeten ons op de strijd voorbereiden. Ja schat. En stand houden. Ja en stand houden, tuurlijk schat. Hier kijk eens naar deze tafel. Buig door onder het voedsel. Zuinigheid met vleit bouwt huizen als kastelen. Dit was de eerste aflevering van de nieuwe hoorspelserie The Wilkinsons, waarin u verneemt van de vele en dikwijls vreemde avonturen van de familie Wilkinson, te weten vader Roderick, moeder Jean, zoon Roddy en dochter Sheila. In deze uitzending hoorde u de stemmen van Jan Borkes, Wiesje Bouwmeester, Nina Bergsma, Annemarie Dupont van Ees, Dries Krijn en Hans Veerman, regie Johan Bodegraven.